Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nu nee! mm, op radio 501. Oh, daar is weer, Donderslag he? met regie goal, van Diska. je? Ja, is Donderslag!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 donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 22 september 2011 en dit is de 75ste aflevering van donderslag. Hallo allemaal, hartelijk welkom. Het is weer daverende donderdag bij Radio 501 en dit is donderslag van thee tot bier. En ik heb de laatste weken veel e-mail gekregen met de vraag waarom mijn weblog steeds onbereikbaar was... Uh, ja, dat is weer zoiets, uh, de provider van Weblog heeft alles overgezet naar andere software en ze hebben de nodige problemen daarmee gehad en misschien op dit moment nog, want ik weet mijn god niet wat de status op dit moment is. Uh, we, ze zijn op 23 augustus begonnen en ze zijn nog steeds bezig, zover ik weet, om alles af te ronden. Maar goed, uh, hou het even in de gaten. Hij komt binnenkort weer online en uh, het adres is rvd501.web-log.nl Of, en dat is nieuw, uh, rvd501.weblog.nl Zo, dat waren dan weer eventjes uh, de mededelingen voor uh, de 75ste donderslag. Vandaag heb ik uh, Rob Licaar weer aan de telefoon met zijn platenkeuze uh, om ongeveer half drie heb ik Theo Veriet er weer met een, een gloednieuwe blablabla. Bla. En straks ook de plaat voor je hoofd en de donderdisc. Uh, en om kwart voor bier praten we even over de maaltijd van vanavond. We gaan muziek doen. A raccoon took a hit.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 Let's <laughs> van Raccoon van het nieuwste album en dat album is namelijk genomineerd voor een Edison dit jaar en misschien winnen ze met dit album. Ik zou het niet weten. Dat wordt in oktober, zover ik weet, in oktober bekend. Je kan daarvoor gestemmen bij edison.nl. The Small Faces All or Nothing. hier in Studio 11, Radio 501, in donderslag weer even na tweeën en dan bel ik altijd eventjes bent er op op Licaar en die heb ik aan de andere kant van de lijn. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel weer voor de platenkeuze, voor de uh, tip van de sluier. Dat is goed. Ja, en... Uh... Ik kan kort zijn. Uh, oh. Uh, hij, hij lijkt heel erg op de vorige tip. Oei, dat was een week geleden. Uh, de van vorige week. Ja, ja maar... Hetzelfde uh, land en zo, en dezelfde uh, aanleiding. Zo land, zelfde aanleiding. Wat was het ook weer vorige ja, week? Wat, dan ja. moet je maar even terugluisteren op uh, de internet Ja, dan moet ik zeker even doen, want uh, ja. ik, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik zeg het niet. Oké, okay. eerlijk. Uh, zal ik uh, een verrassend muziekje voor, voor je draaien? Doe maar, dan doe maar een dan leuk uh, muziekje tot uh, bieruur. Dan zeg ik even helemaal niks wat ik ga draaien, maar dan uh, komt hij er nu aan. Tot straks. Hoi. Hoi. Met Leo Sayer "Thunder in My Heart" uit 2006. Nu breezy met Bouter Hamel. Ja, komt u maar. Ja. Speciaal ook even voor Chris Thijsmans.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 Sleeping when we're in this city. That tries to stay awake with all its mind.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 As Usual van Anne Popovic En dat is van haar laatste album. En Anne Popovic komt uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. En woont al jaren in Nederland. Ze speelt de sterren van de hemel op een gitaar. Ze zingt, ze schrijft haar eigen songs en ze is in Amerika ook behoorlijk bekend. Hier, waarschijnlijk nog bekender dan uh, hier in Nederland. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Uh, het goede doel, die komt uit Utrecht en omstreken. En het nummer wat ik hier heb heet Hou van mij. Steeds naar Radio 501. Dit is donderslag, de daverende donderdag. Luister je ook naar. En dit is Macy Grace. Of Macy Gray. I try. Games change and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fear has brought us here. And we should be get the bang Blog van Theo Verriet. Nostalgisch. 30 jaar geleden ging ik voor dit blaadje elke donderdag met de bus naar de stad. Dat is volgens mij typisch zo'n uitspraak van een dorpsbewoner. Dit was Theo Verriet. Meer informatie: blablablog.nl. Dit is Radio 501. 24 uur per dag, de beste muziek. Take you down the blue highway. Dat was Big Dog Vetters. Pieter Big Dog Vetters En het nummer 1, The Blue Highway. Dit is Do You Really Want That Woman van John Niemeer. De band heet Sorrows, Baby Baby. Een hele andere betekenis bij, een heel ander idee. Dit is Kane, I will keep my head down. It's true I love you de donderslaghuisband. En vandaag speelde zij For You Blue... ...van het album Let It Be uit 1970. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Ja, we zijn weg naar drie uur. En dan tot bier uur. Dit is I'm Outta Love, Anastasia. Heeft die meid ook een strot hè? dus Anastasia, I'm out of love. Een heel apart stem. En ja, een heel apart stem die niet bij iedereen in de smaak valt. De Supremes, I hear a symphony uit de jaren zestig. You've given me a true love. And every day I thank you love. For feeling that's so new. So inviting so exciting. week tot vrijdagavond 10 uur van Lenny Keilert. en die is bekend van de Voice of Holland en hij zong When the War is Over. En morgenavond om 10 uur wordt in de Arwin en Johnny Show de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd gekozen. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Donder Radio 501.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 Radio 5, radio 5. Donderslag. Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey de hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op radio 501. uur, gezellig. Uh, voor de mensen die uh, net inschakelen, je luistert naar de Radio 5 alleen de en 1, de donderdag. En dit is donderslag tot uur. Theo Verriet en de plaat van je hoofd zijn in het eerste uur langs geweest. En nu heb ik nog een donderdisk: De platenkeuze van Robrika natuurlijk. En de rubriek Wat gaan we eten. En dat is een kwart voor bier. Ja, en uh, muziek, dat hebben we ook. Je hoorde net Status Quo met Whatever You Want... En dan komt zo de disc, maar eerst even een nieuwe plaat van de Nederlandse zangeres Saline Cairo. Dit is Got Me Good. Radio 501, Daverende Donderdag, de Donderdisc. Man, I'm about to spit, man. Everybody's been through it, you know? Yeah, everybody got to feel this, yeah. man. Uh. Let me tell you a little tale of something I know too well. What haters trying to kill, everything I'm trying to build. I try to feel some awesome niggas face, some others rail. Love the snakey as hell, coming shit out the left. And I don't even know sometimes they friend and foe They had they eye on my prize. as soon as they say hello Maybe they after my dough. I seen them people my hoe Maybe they mad You know they tryna take my status, claiming that they the baddest. But snap, thought you wonder to like let Alice get in scandalous. I'm hearing what they say behind my back, they're getting careless. It's the empty and greed, attention turns into an addict. But still, I stay away from the phonies and fakes. To what it takes to rise ahead, face some Larry's and cakes. It's Omega, AKA that one they love to hate. And they can backstab all they want, but they can never take my place. See you Disc is vandaag tot middernacht Backstabbers van Alex van het album Omega. Dit is Radio 500. Dit is Radio 500. Dit is de letter van Matt Scofield Trio. Give me a ticket for an aeroplane. I ain't got time to take a fast train. Thank you let Een lekker nummer is dit. De letter. En die is ook heel erg bekend geworden door Joe Cocker. Dat weten de meeste mensen, de meeste liefhebbers van muziek weten dat wel, I would stay en het nummer is van Grissip. Will, will I stay, rather I will get away. I'm scared. Dead.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 I wanna tell you why, but I try to. You are all I can see now. I know I'll try to. I have to learn, have to try, I have to trust, I have to cry, have to see know that I can be myself Some find it in the face of their children Some find it in the lover's eyes Who can deny the joy it brings When you found that special thing You're flying without wings Some find you cheering every morning Some in the solitary night you find it in the words of others A simple line can make you laugh Oh, cry You find it in the deepest friendship The God you cherish oh. You know how much that means. You found that special thing. You're flying without wings. So impossible. Cause then Without Wings van Westlife C'est la vie Dat kennen jullie waarschijnlijk In de uitvoering van Robbie Neville Wel zeker als jullie dit horen Van een aantal jaartjes over terug Ik ben er tot 4 uur. Straks uh, de platenkeuze van Rob Vrika Maar eerst eventjes Robbie Neville Zing ze mooi. C'est la vie. Dat is uh, het Engels voor C'est la vie. En dat is weer Frans. Ja, die Engelsen die kunnen het moeilijk uitspreken. C'est la vie. Het is het leven. Uh, brother or Louis. Dat is al een hele oude. En deze uitvoering is van Hot Chocolate. Oh, Van Rob Rica. We zijn in de tweede helft van donderslag, ongeveer op de helft van dit laatste uur. Dan nou, is het altijd weer tijd voor Hallo, Rob en, Rica. Hallo, en zijn fabuleuze platenkeuze. Goedemiddag, wederom. Goedemiddag, Pedro. Ja, we gaan het nu echt hebben over de platenkeuze, dan mag je losbranden. Ja, maar nou, Want... leuk dat we in de tweede helft van de tweede helft zitten. Ja, ja, ja. En ik had er natuurlijk al een tip gegeven, die voor de trouwe luisteraars was het wel helder natuurlijk... Vorige week uh, had ik twee raamwonen. Oh ja, ja, ja. twee. Huisland, ja. Twee, ik heb het even opgezocht. Jij zei twee persoons hu uh, huis, maar het is een twee kamerwoning. Uh, ja, oh ja. Sorry. Twee raamwonen. Twee kamerwoning. Ik dacht nog dat ik zei rumbonen. Ja. Ja? Twaie raamwonen. Nou, dus, en die ja? kwamen uit de, uit de spring, uh, springtop 100 van uh, Germanie. Dit jaar van Oostenrijk. O, Oostenrijk, oh, Oostenrijk, ja. En er stonden nog meer nummers in, en ik denk, nou, ik doe nog even wat nazomeren. Ja. Hoewel uh, ik net even, uh, aan het begin van de week, had ik eventjes op de webcams in Oostenrijk gekeken, maar uh, toen lag er al sneeuw. Uh. Oh ja. Ja, en sterker nog, de sneeuwkettingen zijn al uh, aanbevolen. Terwijl gewoon ook beneden, hè? niet alleen boven. Het is, uh, mm. het is geen cocaïne, hè? maar nee, is echt snel. Oh, echt snel. Maar goed, ik doe net of het niet is. Ik doe nog uh, lekker een beetje na zo. En uh, we gaan uh, luisteren naar no nog iemand. Uh, nog iemand? Ja, iemand die... Uh, nou, die is, die is een, uh, een, uh, een zoon, is het? Een zoon? Dat is de zoon van zijn ouders. Ja, dat is meestal zo. Je kan niet de zoon van je broer zijn of de zoon van je opa. Nee, en hij heeft een, een Duitse moeder. En een uh, Irakese vader. Oei hij is uh, geboren in... Uh... En dat in Oostenrijk? In Duitsland. Hij is in Duitsland, oh, in Duitsland geboren ja. en in Engeland, Amerika opgegroeid. Oké. Okay. En toen weer teruggekomen naar, naar Duitsland. Hij is in Mannheim geboren. Oh, ik dacht dat je... Weer iemand had uit Oostenrijk. Nee, dat nee, is Duitsland. Hè? Die twee ramen komen ook in Duitsland. Ja, maar omdat je zei de Oostenrijkse top, uh, ding, dus dacht <lacht> ja, daar ik. Daar komen die nummertjes uit. Ja, nee, daarom uh, was ja. ik even in de war en dacht ik uh, dat je uit uh, Oostenrijk kwam. Je was op het verkeerde pad gezet. Ja, op het verkeerde poot. Op het verkeerde been had ik je gezet. Op het <lacht> verkeerde hè? poot, je ja. Je komt met het verkeerde been op het verkeerde pad. Ja, ja. ja. Nou, um... Wat voor soort muziek is het? Ja, het is een zanger. Het is popmuziek of zo? Het is poppen, het is gewoon een beetje popperig, ja. Oh, oké. Okay. Het, ja, het lijkt wel al gauw, als het Duits is, lijkt het wel gauw op een smartlab. Maar dat is het niet zo erg hoor. Nee, okay. Het is een redelijk gewoon popnummertje. En uh, hoe heet die persoon en waar komt die vandaan? Of moet je hem gewoon aankondigen? Nou, die dat heb ik net gesteld. Hij komt uit Karlsruhe. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik bedoel eigenlijk muzikaal gezien waar hij vandaan komt. Komt hij uit de bekende groep of zo? Dat bedoel nee, ik eigenlijk? Nee, het is een zanger. Ja, nou kon zijn dat hij uit een bekende groep kwam of dat niet? voor zichzelf. Voor zichzelf. In het Duits en in het Engels. Maar we doen een Duits-talig nummertje. Oké, nou, ik zou zeggen kondig maan Op jouw fabuleuze manier. Ja, nou, dit keer is het Light al En het nummer Neep de taak. En het komt niet van een LP, want het is een singeltje uit 2005. Oké, gaan we naar luisteren. Bedankt. Tot volgende week. Die welt ook hält, was sie mir verspricht. Denk mal flieg ik hoch, om af, weil Ich tief bin. Erkennt der Geister, die ik leef. Een Tage zu verbringen is de Leichtigkeit: 24 Stunden und een Menge Zeit. Om um jeden Morgen wieder neues Leben zu beginnen. En den Glauben, dadelijk die Nacht zu brengen. Ik leef, den Tagen. Manchmal sag ik was Wahres, man lüge ich, denn ich nehme wie es kommt, sonst jemand hört es mich. Ich die Dinge kommen und wieder gehen. Doch nicht alles, was ich sehe, will ich auch verstehen. Ab und zu sag ich nein, Mann, aber ja, manchmal lieber. Leuze platenkeuze van Rob Rikaar, Wederom een Duits nummer. Dat was vorige week ook al. Met de, de twee kamerwoning. Oftewel de twee two woning. Twee Ja, ik ben er tot bieruur. Uh, uur. Dan uh, gaan we overschakelen naar uh, studio De Koepoort. Naar uh, de centrale studio van Radio 501. De daverende donderdag die duurt nog tot 12 uur vannacht en er is nog van alles en nog wat te doen. Straks uh, komt de afternoons en na mij nog Barry en dan vanavond ook nog het nodige. Dit is Room in the Back met Scofield Trio. Wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag heb ik aardappelparten en kaneelkip. een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig: 800 gram aardappelen, iets kruimig, en die kan je kopen in een zak van 1 kilogram, bijvoorbeeld, en die schoongeboemd. Uh, twee tenen knoflook geperst. Zes eetlepels olijfolie. 1 bakje met kip drumsticks, ongeveer 575 gram, 600 gram. 2 theelepels kaneel, 1 courgette in halve plakken, 2 uien in parten en 1 zak ricula en dat is ongeveer 75 gram. Dit gaan we als volgt bereiden. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Snijd de ongeschilde aardappelen in parten en verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat. Meng de knoflook en de olie. Besprenkel de aardappelen met de helft van de knoflookolie. Bestrijk dan de kip met de rest van de knoflookolie en bestrooi de kip met de kaneel. Leg de kip tussen de aardappelen op de bakplaat en bestrooi het naar smaak met peper en zout. Bak dit alles ongeveer 15 minuten in de oven. Na die 15 minuten leg je de courgette en uit tussen de aardappelen en bak dit in de oven in nog ongeveer 15 minuten goudbruin. Als het klaar is, verdeel je de aardappelen, kip en groente over vier borden. Garneer dit gerecht met de Rucola. Je kunt dit recept teruglezen op mijn weblog rvd.weblog.nl. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars, stuur het dan naar.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 Dat dat dus ook al in de complete maaltijd is in. Dit is Radio 501. is Radio 501. De trox Wild. Het weekend begint eraan te komen en als je over het weekend begint, dan moet je Dave Edmonds horen. Here comes the weekend! Even voorzitten met pen en papier, want hier komt de agenda. Aanstaande zondag van 2 tot 4 kun je luisteren naar Lakeside Stories met Arwin Tommiga. Eh, op Radio 5 natuurlijk. Hierin live opnames van de singer-songwriters die twee weken terug hebben opgetreden in de brasserie van Schouwburg Het Park in Hoorn. Dus aanstaande zondag op Radio 5 van 2 tot 4. Lakeside Stories. De documentaire 20, ter ere van de 20-jarig bestaan van de band Pearl Jam, is vanaf dinsdag 20 september, dat is dus een paar dagen terug, wereldwijd te zien. Het is voor deze documentaire uh, geput uit 1200 uur aan archiefmateriaal. Vrijdag 23 september speelt de Steffen Schil Band in de Bosuil in Weert. Op zondag 9 oktober speelt Anne Popovic in Café de Noot in Amersfoort. Joe Barnamassa komt naar Europa en speelt op zondag 9 oktober in het Koninklijk Circus in Brussel in België. Uit Australië komt Rob Tognoni en hij speelt op zondag 23 oktober in de Gouden Leeuw in Dongen. Ook op zondag 23 oktober speelt de 12 Bar Blues Band in het café Het Kantoor van de Buurman in Hoorn. En dat café kun je vinden op het Koepersplein vlakbij de Radio 5-1 studio Zaterdag 24 september in Paradiso om half tien. Sarah Lee Guthrie en Johnny Arion. Op zaterdag 1 oktober om half negen in Paradiso is de dijk met de presentatie van hun nieuwe cd. En volgens mij is dat al uitverkocht. Maar dan moet je maar even naar de website gaan van Paradiso www.paradiso.nl op zondag 20 oktober in Paradiso om kwart voor acht presenteert Marion Faithful haar nieuwe cd. Tot zover de agenda. Heb je informatie voor deze agenda? Stuur het dan naar rvd501 at Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit is Radio 501. Slag. Op donderdag! Hey hemel! Dondereslag! -slag. -slag. Yeah. Hey. bedankt! <laughs> Rody bedankt! Jeehee! Yeah. Yeah. Opgelucht! Hey. Echt! Opgelucht! Yeah. Ja! Kijk, de tijd weg. Hier in Studio 11 is het bijna vier uur. En dan zal het ook wel zo zijn in de centrale studio van Radio 501. En we gaan zo overschakelen naar die studio op de boards. weg nummer 1. En als je me wilt mailen, doe het dan naar radio 501 at En dat is dus xs 4 all Dus RVD 501 at accessforall.nl Allerlei zaken over de onderslag kun je nalezen op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.weblog.nl En als hij hier nog niet online is, uh, ga dan even naar mijn Facebook uh, voor de laatste informatie. Je kunt hem ook vinden op Hives en Twitter en dat allemaal onder de naam rvd501. En uh, op Facebook is Radio 501 ook te vinden onder de naam Radio 501. Dat waren de huishoudelijke mededelingen uit Studio 11. En nu de bedankjes. Theo Veriet, hartelijk dank. En uh, luisteraars, als je meer wilt weten over Theo, ga dan naar zijn website www.blablablog.nl. Nou, mijn uh, redactieleden zijn nog op vakantie ergens in Zuid-Europa. Dus die hoef ik uh, dit keer niet te bedanken. Maar het Radio 501-team wel uh, bedankt voor de support. En jullie thuis natuurlijk, bedankt voor het luisteren. En schrijf alvast in je agenda dat ik de volgende week weer ben met een. Nieuwe donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En nu weer een Horek Jantje. Jan Horkjan was een kreunkakker. Bij zijn ochtendzitting genoot de hele buurt altijd volop mee. Gehoorige huizen waren in die tijd heel gewoon. Dit was hem weer, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Ah, dat was het onververvuldigend, hè? Okay. Ja, no, okay. hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. We will meet again. Sounds sad. Dat is wel vreselijk leuk. Hé, voor hem. Like yes, de Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde. Poots op Donderland moeten de mensen wel denken. Rijn.